Maar zo zien wij dat deze kwestie, het meest intieme kwestie van het opwekken uit de doden, ja, tot leven, dat dat waar het dus vandaan komt, en dat het grondig is bestudeerd, en dat de schepper heeft het ook, Laten, liet, dat de schepper liet weten op welke manier de mens ook weer tot leven kan komen zie je dat het is niet alleen het, het, het doodgaan kijk aan het einde van het van de rit gaan we, iedereen gaat dood betekent het fysiek, het fysiek omhulsel die dat gaat dood ja, de de fysieke omhulsel kan niet uh, eeuwig blijven. Maar ook dat is uh, barmhartigheid, de acte van barmhartigheid. Want alles wat de mens vergaart, let op, goed opletten, dat, dat, is, dat, dat is iets wat niemand kan begrijpen. Dat is erg moeilijk te begrijpen, het is erg moeilijk. Het is net zoals men zegt, zo dat, uh, net zoals men zegt dan, een vrouw en een man, en zij, is al, zij zijn al bejaard, en staat telkens wanneer zij koffie of tijd zitten te, te, te drinken. En dan die vrouw, die, die, die herinnert aan haar man, dat toen hij in de jeugd, die was ergens in, in, in de oorlog verwikkeld In de oorlog was hij dan, moest hij daar vechten voor dat. Daarna had hij dan ergens een, een bijvrouw gehad, tijdens de oorlog. En dan de vrouw, deze zijn eigen vrouwen dus. En daarna, na de oorlog is hij weer teruggekeerd naar zijn eigen vrouw dus. Ze leven al vijftig jaar gelukkig samen, maar dan steeds verweet doet aan hem. Dan hij zegt, ik heb, ik heb jou toch excuses aangeboord Zoveel keren heb ik toch spijt betuigd. Ik heb zoveel keren gezegd dat ik spijt heb. Dat jij moet mij vergeven. Dan zegt zij hem, vergeven, natuurlijk, ik heb jou vergeven. Maar? Niet vergeten. Huh? Niet, niet vergeten. Niet ja. vergeten. Ik heb jou wel vergeven, weet je, prastelen, no? Maar ik kan het nooit vergeten. Ik heb jou wel vergeven, maar ik kan het nooit vergeten. Zie je dat? Begrijpt u dat? Dus ook in onze wereld, iedereen, als iemand dan veel moeite doet en zijn best doet, dan kan die de ander vergeven. Maar vergeten is iets anders. Daar, kan dat, daar is, is me niet opgewassen om dat, om dat te doen. Dus de Schepper heeft um, de manier gegeven aan de mens om um, te zien hoe, te, te, weet, te weten hoe tot leven te komen, hoe zelf te genereren dat de mens opwekt zichzelf uit de dood. Oh, en dat daar, oh, dat is ook betekend, wat wilde ik zeggen, waarom heb ik daarover gezegd? Dat men ook niet dat niet kan vergeven, uh, of men kan het niet rechtvaardigen. Dat een dat mens doodgaat, hier in deze wereld. Hoe kan dat? Men kan wel eens begrijpen dat, met het hoofd kan men wel begrijpen, maar waarom? Heeft de schepper zo de mens gemaakt dat hij moet doodgaan? Dat, dat niemand, kan ver, niemand kan vergeven. Of vergeven misschien wel, maar vergeten dat, dat het echt zo is. Men kan het niet. Dus begrepen. Vergeten, ver, vergeten betekent, uh, betekent helemaal blanco maken jezelf. Dus helemaal rechtvaardigen. Waar vind je dat? Wie kan het wel begrijpen? Omdat men weet niet hoe dat zit, het mechanisme, hoe dat werkt. Terwijl het overleden van de mens, dus van fysiek, om, van fysiek omhulsel, is een grote bewijs van grote genade en barmhartigheid van de schepper. Hoe? Wat denk je? Wie weet? Of weet, wie weet wat het is? Hoe kunnen, we dat, hoe kunnen we dat begrijpen? Hoe kunnen we dat... Waarom is dat een grote en grote acte van rechtvaardigheid? En of het een kind doodgaat, of een volwassen doodgaat, of wie dan ook, of een schurk, of een rechtvaardige. Het is altijd te rechtvaardigen. Waarom is het genade? Omdat je kans krijgt alles opnieuw te doen. Niets verdwijnt in het geestelijke, ten eerste. Dus niet opnieuw te doen, maar goed oplet. Nee. Kijk, vrees okay, het heeft te maken natuurlijk met de vrees, let op. Binnen één leven, dus binnen één generatie, één incarnatie. De mens gaat goed opletten, wat ik probeerde te zeggen. Ik probeer uit woorden te komen, wat nergens in de wereld, men begrijpt, maar men komt niet uit. Binnen één incarnatie van een mens, heeft die... Ophopingen van die vrezen. Ja? Vrees van dat, vrees dit, verder dat. Dus of massachim opbouwen. Ja? Massach opbouwen. Massach opbouwen is het net als vrees. Opbouwen heeft opgebouwd, massach, nog een keer massach masach zo ophoping. Al die massachim zijn niet, in binnen één leven, kunnen niet vloeiend, in, in vloeiende lijn komen. Ze kunnen niet vloeiend zijn, begrijp je? Ze kunnen niet uh, samenvloeien met elkaar. Het is altijd hobbelig. Eén massage, nog een andere massage, een andere. En uh, dan, als een mens overlijdt, dan zijn ziel eruit komt uit zijn fysiek omhulsel. En daardoor stelt, het, stelt Hashem, als het ware, de mens in staat, zijn ziel, om al die massachim binnen, binnen zijn leven, als het ware, samen bundelen. In één, maken dat vloeiend. Ja, dat al die massachim, die vrees, wordt als het ware niet meer gestructureerd, niet alleen, alleen in, in trappen, alleen hobbelig, maar maakt het één geheel, als het ware. In de volgende generatie komt zo'n ziel. In welk lichaam dan ook. Lichaam is niet belangrijk. Hashem weet alleen in welk lichaam uh, te stoppen. Laten een ziel afdalen. Hashem doet het. Niet een, uh, niet een engel doet het. Hashem, dat is, alleen Hashem weet het te doen. En dan komt, een, de, dan komt het deze ziel in iemands lichaam. En... De mens is dan, als het ware... is niet... is niet... als het ware... zijn systeem is dan niet beladen. Met al die... al die vrezen, ja... al die massagiem die deze ziel had opgebouwd... in het vorige leven. In het vorige leven. Begrepen? Kijk aan het einde van het leven. De mens is vaak moe. Van, ja, begrepen, van al die, die dingen. Dan dan al die massachim, al die vrezen die hij gehad had, de andere hoeft niet te weten, zei nooit, komt hij te weten, want het is niet belangrijk. Maar die, al die vrezen die de andere had, zitten als het ware al in de ziel van de, vorige, van de volgende incarnatie, zitten ja, daar inbegrepen. In één pakket ontvangt hij daar. Begrijp je dat? Dus daarmee geweldige dienst doet... Hashem daarmee, dan in de volgende generatie, de ziel die dan, waarin de, deze, de ziel die dan in een, een ander lichaam komt, dan heeft al alle verworvenheden van de vorige generatie in zichzelf, al die vrezen zitten al, als het ware, al uh, in, intuïtief, al in hem, al in zijn, in zijn innerlijke dus in zijn cellen, als het ware, eh, verwerkt. Begrijp je? Dus dat is intuïtie. Precies, precies. dat is eigenlijk de intuïtie van elke nieuwe generatie, dat zij dingen bijvoorbeeld niet willen doen als de vorige generatie. Waarom? Waarom? Die heeft het al in zichzelf, die heeft al geen kassier in zijn ziel, zitten al die vrezen van vroeger, en hij heeft dit niet nodig. We hebben het niet nodig meer om die te, te ontwikkelen. Daarom is het altijd problemen tussen twee generaties. De ouders zeggen, doe, doe als ik doe. Ja, doe dit wat de ouder heeft, die wen die meegemaakt. En die denkt nou, diezelfde vrezen die ik heb, moet ik ook, uh, moet ik ook dus, uh, moet ik dan ook dus projecteren op... Uh, opbouwen, dus ook bijbrengen bij mijn kind. Terwijl algemene dingen kan het wel, gewoon in, in de eerste jaren natuurlijk moet je dat wel algemene dingen met een kind doornemen, die, die of gewoon die culturele en al die andere dingen, maar voor de rest moet je erg oppassen, de, moeten, de ouders moeten erg oppassen, want de, het kind is, heeft van jou, van de ouders alleen, alleen het fysieke, alleen het fysieke, dus ook van, van, van jouw ouders, dus ook van de grootvader, ja, van de opa, van de oma, alleen het uiterlijke, alleen het fysieke, alleen dan sommige emotionele trekken, etcetera, maar niet de ziel. De ziel krijgt de kind een, niet van zijn vader. Het is erg zelden wanneer, erg, erg, erg zelden wanneer, het kan eigenlijk bijna nooit voorkomen waarbij de, de, de, de waarschijnlijkheidsgraad is erg klein dat het bij, van de vader dezelfde ziel komt in, in, in, het, in, in zijn zoon bijvoorbeeld. Ja? Huh? Wat was daar? Ja? Uh, is het nou zo dat zeg maar die. De, de ziel van het kind van de ouders die specifieke ziel precies tussen die zielen van die ouders in komt heeft dat nog ik, bedoel, ik heb zelf altijd het gevoel dat, uh, niet, dat ik niet voor niks bij die ouders terecht ben gekomen die ziel zeg maar. natuurlijk is het ja, natuurlijk, is, kijk, van boven bepaald wordt in welke in welke lichaam het komt ja. als het bepaald wordt in welke lichaam uh, ziel neerdaalt dan betekent dat ook bepaald wordt ook tussen welke uh, ouders. Automatisch, natuurlijk. Automatisch wordt bepaald dat het in deze, in die, door die, deze paar, door dit paar ouders, uh, daarin, dat daar een ziel, een ziel moet komen in een lichaam dat die, zij beide verwekken dat kind. Ja, dat past. Dat past, ja. precies. En u zijn net, de ziel in iemands lichaam, betekent dat, dat die ziel ook... na nou, een aantal jaar in een lichaam... pas komt, kan komen... of is het vanaf geboorte? Kijk, uh, ik had gezegd... In de ziel in... in, ja, in, in iemands lichaam... Yeah. Ja, en dus kees vraagt het. het is zo so dat... Um, incarnatie, dus echte... incarnatie of... de ziel komt met de geboorte. Dus na de, na de geboorte... met de geboorte komt... de ziel terecht in het lichaam. Ja, dat is... de ziel die... bepalend is voor het leven, voor um, wat de mens ook... met deze ziel moet je dus doen... in je leven. Dat moet je corrigeren. Dat is de standaard wat jij moet corrigeren. Ja, jouw ziel. Bij jouw geboorte. Maar we hebben ook geleerd dat... tijdens het leven kunnen ook... Uh, vonken... Komen van andere zielen in jouw leven binnen. Dus niet, een he niet hele ziel, Want de hele ziel kan niet komen. Omdat dat kan alleen maar bij de geboorte. He, maar, maar wel zo'n vonken van andere zielen. Ja, van de rechtvaardigen. Die kunnen wel tijdelijk of langer of korter in. In de mens, dus in de ziel binnenkomen. En hem te helpen, et cetera, op die manier, op die manier is het wel, kan het wel. We hebben nog een stukje te gaan in met de tekst van de zoger maar ik weet niet of we het, of we het kunnen halen. Of laten we dat nog even proberen, dat? Ja, oké. Okay. Nou, we zullen dan, want het is erg belangrijk dat de dat slootfase vanaf, nee, nee, nee, vanaf de regel 15. maar dat is toch wel een half pagina en nog en nog meer. Ik denk dat we het misschien beter dat we doen de volgende keer. Het is bijzonder belangrijk dat de slootfase van deze van deze oot, dus in de regel 15 stoppen we daarin daarop en pro misschien al huh? is niet zo Nee. Nee, we zijn 12. Nee, we zijn nee, nee, we nee, we zijn vijftien. Tot ja. 15, ja. 15, ja. 15, ja, dan hebben we, hebben we nog tot het einde en nog daar daarna nog zeven aan de volgende pagina. Oké, okay, dan laten we een beetje proberen dat. Vijftien. Ja, 15. Huh? Ja? Of als iemand vraagt. Als iemand vraagt heeft, nou nee, zeg maar, we hebben dat ook gezegd. Nee, nou, we hebben geen haast, hebben we haast. Of, uh? ja, ja, ja. Maar probeer als je een vraag stelt, probeer in twee, drie woorden Maximum. Als je meer gebruikt, betekent dan dat het komt uit je kopie. Uit je hoofd, uit je aardsverstand verstand dan. Die vragen die komen niet uit het gisteron, uit het tekort. uit het tekort. Een Vraag moet komen, dat, niet dat het weer antwoord op ja of nee of zo. Het moet een proces op gang brengen. Altijd goed nadenken. Dat helpt. Vorming ja? van dat kracht. Vorming van dat kracht. Dat kracht. Wat is dat de? Om, om de, om de uh, massa te maken, om de wijskraag te. No. En. Kijk, dat keek. De kracht om vooruit te gaan. Dat ja. is de vrees. Dat is de ira. Dus de kracht om vooruit te gaan. Is steeds door de ira. Door, door de vrees. Vrij door de vrees betekent. Kijk, vrees betekent eigenlijk de wijsheid. Flip it. Ik bedoel, is betekent, betekent dat jij massag opstelt waarbij jij vrij de wijsheid aantrekt. Dus de vrees betekent dat jij, dus de kracht, waar moet je de kracht halen om um, de kracht te halen, waarvan dan moet, de mens moet, de, waar, waarvan dan moet je de kracht halen? halen om massage op te bouwen. De vrees staat geschreven. De, de, de Torah geleerden hadden gezegd Kol bidei shamayim goeds mi irad shamayim. Het is geschreven. Iedereen weet het. Alles is in de handen van de hemel behalve de vrees voor de hemel. Wat betekent dat? Alles kan men geven van boven aan de mens, behalve de vrees voor de hemel. De vrees voor de hemel, dat is de prioriteit, dat is de prerogatief. Prerogatief is zo'n woord. Dat is wat behoort bij de lager, bij de mens. Dus de vrees moet de mens zelf opbrengen. En dat is geweldig, want we hebben ook geleerd. Niets komt van boven als het niet opgewekt wordt van beneden. Hoe kan het opgewekt worden? Door de vrees. Hier, ah. En de vrees is het hier, ah. Dat is ook, of 216 woorden, dus de ene die overeenkomt met de andere, overeenkomst naar eigenschap. Dus iedereen begrijpt wat ik zeg? Dus de IRA is, is de gematria 216. Dus om de hoogma de 3x72, te ontvangen, de ene moet overeenkomen met de, met, de, met de lagere, moet opbrengen naar boven de man. En de man is altijd IRA, altijd vrees, altijd 216. Als je 216. Hira, dat is dan de vrees, omhoog brengt, dan komt ook van boven ook de madde, ja, de madde, de, dus de an, het antwoord, de overvloed, dat die ook 216 is. In verschillende, kan het 216 letters zijn, of, of 3x72. Dus, maar dat is de kracht. Eigenlijk, dat is een heel goede, goede, goede vraag wat hij had gesteld. Dat is de, dat waar je vraagt, de vraag, waar komt de kracht? Waar, hoe krijg ik de kracht? In mijzelf. En iedereen vraagt zichzelf steeds af: hoe krijg ik de kracht? Waar vandaan krijg ik de kracht? Hoe? Wij zijn de wens om te ontvangen voor onszelf. Niets anders. Alleen door de vrees. Vrees betekent dat jij. Dat jij, niet, dat jij vreest te ontvangen voor jezelf. Elke vorm van het, van het, van het uh, de grens stellen aan jouw wens om te ontvangen voor jezelf, betekent niet dat jij niet moet ontvangen. Maar je moet wel ontvangen, leren ontvangen, omwille van het geef. Betekent dat jou, jouw pijl ...van jouw krachten... ...goed opletten... ...de pijlen van jouw krachten... ...of de overkoepelende pijl... ...moet omhoog kijken... ...van beneden omhoog kijken... ...en niet... ...naar beneden kijken. Je moet leren... ...om... ...iedereen begrijpt wat ik probeer, te, probeer uit te drukken... ...het is gevoelsmatige... Iets wat ik zeg. Dus bet Vrees betekent dat jij vrees, hoe voelt de vrees? Niet naar binnen, niet allemaal zo'n kind of chili, hoe zeg je dat? Hoe ja. zeg je dat? Hoe zeg het omdat beverig, om een beverig te zijn, om ja, te gaan beven of, of weet ik veel, over net zoals als je een en opeens uh, een, een leeuw voor zichzelf ziet, of een tijger, of, of iets, een gevaar, een geweldig gevaar. Niet dat is de vrees. Weet je dan, want dan uh, als het ware angst, of klap je in elkaar, of weet ik veel, of krijg je een stress. En hier is het iets anders. Vrees betekent dus dat jij, dat jij van binnen dus die jouw krachten vrijwillig onbedwongen, vrijwillig, door eigen keuze, omhoog doet kijken. Pijltjes omhoog kijken, de krachten kijken omhoog. Zoals op, bijvoorbeeld op elke les, je ziet mij drie uur op de les, mijn krachten kijken alleen omhoog. Want anders kan ik niet ontvangen en kan ik niets geven. Heb je? Het is niet ik, het is ik, maar tegelijkertijd is niet ik, niet mijn eigen kilim de Kabbalah. Bijvoorbeeld op de les. Het is niet, jij ziet mijn kilim van ontvangst niet. Waarom niet? Het is aan mijn kilim moet ik werken zelf. Maar als ik hier op, les, op de les ben, dan moet ik mijn al, mijn krachten kijken van binnen alleen omhoog. Alle drie. Dan kan ik steeds... Opvangen wat er komen, van beneden komt. En alles wat ik voel en, en hoor. Niet alleen alles wat ik, voel, wat ik hoor, maar ook veel wat ik voel. Dan komt het wel naar mij toe. Maar mijn, alle vectoren komen, staan omhoog. Dus ik ontvang het en gaat het omhoog. Al mijn waarnemingen, ook van wat in de klas gebeurt, neem, haal ik omhoog. Want al mijn vectoren staan omhoog. Dat betekent vrees, En ook dan dus op, de, op de les absolute vrees moet je hebben. Als je hier bent. Voor wie? Voor de... Jij wil ontvangen. Right? Jij wil ontvangen. Jij wil het, ho het hoogste rendement halen van, van jouw les. Dan de hele les moet je krachten omhoog kijken. Dat is vrees. Dat is wat ook gezegd wordt dat... Dat een leerling, dat is wat gezegd wordt, dat een leerling moet vrezen voor zijn rouw, voor zijn leraar. Niet dat hij moet vrezen voor een persoon in van vlees en bloed. Maar dat betekent dat, begrijp, iedereen begrijpt het, dat jij tijdens de les, dat jij <coughs> jouw krachten kijken omhoog. Even eens als die van de leraar of die, ik zit gewoon hier omdat ik toevallig dat doe. Dat ik het kan lesgeven. Maar bij mij precies hetzelfde. Dus kijk, als jij vreest en de, de het object van het vrezen of de mens die tegenover jou zit, die uh, jij vreest, dat hij de baas zich zal voelen, dat is iets anders. Dat is, is dan de machtsverhouding. Begrepen? Maar de vrees voor tijdens de les dat wij samen. Probeer iedereen, probeert zijn vectoren van al zijn energieën omhoog brengen. Althans, dus omhoog betekent kijken alleen omhoog. Bekken niet omhoog, buiten jouw lichaam laten uitkomen. Niet buiten jouw lichaam laten uitkomen. Waarom? Meebesserie en gezeel elkaar, vanuit mijn vlees zal ik dat principe, vanuit jou, vanuit mijn vlees zal ik het goddelijke zien. Staat niet vanuit mijn hoofd. Het staat vanuit mijn vlees. Wat betekent vanuit mijn vlees? Vanuit mijn kilim. Het hoofd is geen kilim. Het hoofd in een mens is nog geen kilim. Het is mochin. In het hoofd hebben wij geen kilim. In het hoofd hebben we alleen maar ontvangen wij mochin. Het is, het is net als, bijna als licht. Het is licht, het is licht dat. Bedekt licht dat omhuld is in erg dunne en zeer dunne uh, omhulseltjes. Dat is in het hoofd, betekent mogen. Wat is mogen? Dat is niet het licht, dat is niet het hoge licht dat buiten mijn hoofd is. Maar dat is het licht dat verhuug, inge, ingehuld is, ingepakt is in zeer, zeer dunne. Uh, omhulseld is, maar het is geen kilim. En wel, welk licht komt dan naar binnen? Dat licht, dat die mogen in, komt dan naar binnen, verwikkeld, omringd, door oorgozer. Ja, dat oorgozer, dat het omringen, dat oorgozer uh, wat wij naar binnen halen, in de, on in onze kiling, dus in ons lichaam, in ons vlees, betekent, vlees betekent, Lichaam, dus onder het hoofd, wat begint van de, vanaf de schouders, dat is het lichaam. Hiermee moeten wij de schepper ervaren, niet met het hoofd. Daarom is het, is het, daarom is het, on, daarom is het niet voldoende wat religieën doen. Ze proberen met een kop, met het hoofd, door allerlei theologieën op te bouwen, ze proberen met het hoofd het be te begrijpen, terwijl moet het in het vanuit mijn vlees, vanuit het vlees moet de mens, alleen vanuit het vlees kan met de schepper zien. Vrees? Kijk, vrees moet je zo zien. Natuurlijk, overal bestaat vrees. Vrees is dus de plaats waar de massag door vrees, door de, door vrees, bouw ik mijn massag. Dus, overal waar mijn massag staat, over, dan is mijn vrees ook daar op deze plaats terug te vinden. Daarom is ook, malgoed heet vrees, hiera. Malgoed is hiera. Malgoed, malgoed zelf. Malgoed, de kracht van de malgoed is hiera. Hebben dus um, dan overal waar je, dus, betekent, betekent dat, dat in de p, in de p moet vrees zijn, ja of niet? In de p. Kijk, in het hoofd, kijk, in het hoofd, ook in het hoofd is het wel, in het hoofd is ook de vrees, in het hoofd, maar dat is een potentieel. Het is wel goed opletten. Vanuit het mijn lichaam moet ik het, vanuit het lichaam, vanuit mijn vlees, zal ik de schepper zien. Maar dat betekent niet dat in het hoofd, dat het mijn hoofd helemaal niet, mijn hoofd is als het ware als, uh, dient als ontvanger, is als ontvanger. Dus als ontvanger, mijn hoofd heeft ook uh, Je ja, moet ook dienstveroot hebben bij het ontvangen van het licht. Dus, dat betekent, dat, dat betekent, dat, in het hoofd, waar kan in het hoofd, in het, van de, mal, de malgoed, malgoed is vrees. Maar we kunnen ook zo zeggen, malgoed is ook vrees, waarom? Altijd malgoed is, de massag, massag is altijd malgoed. Duidelijk, malgoed is de, dus, malgoed kan staan in het hoofd, in de ogen. Ja, in de ogen, betekent? Als malgoed staat in de ogen, in het hoofd, betekent, dat, wat betekent dat? Dat ik breng de Mal goed in het hoofd naar de ogen. Wat betekent dat? Dat betekent dat ik vrees heb in mijn ogen. Dat ik op dat moment alert ben voor wat ik, hoe ik keek, waar ik keek. Je, alleen van de kijken, kan een mens ze, zoveel verstrooien van zijn energie en dan, dan, uh, dan dat die dat die dan helemaal, helemaal los, op losse groef, schroeven komt te staan, natuurlijk tijdelijk, want die gaat naar huis, die gaat verder dan met zichzelf bezighouden et maar op welke kracht heb je nodig om weer, de, weer terug, alle steentjes weer terug te brengen, terug naar jouw hart, ja of niet, ga kijk naar als je gaat naar een feestje gezellig, geweldig, maar, hoeveel heb je kracht daarna nodig om weer tot jezelf te komen, om alles weer te voelen dat jij, dat jouw hart behoort aan jou, aan jou betekent dat aan, aan Shem. Hoeveel is het kracht nodig? Enorm veel. Ja, gezelligheid, waarom? Want gezelligheid kent geen, hè, huh? No, Nederlandse uitdrukking, dat <laughs> yeah, is het nou. Geen? Nee, een andere uitdrukking. het is, is, is, is, is, moet ik dat zeggen. De gezelligheid kent geen Ge grenzen. Of we hebben dat niet? Is het nee, geen nee, Nederlands? Sorry. Sorry. <laughs> huh? Misschien, huh? misschien is het, uh, is dat, uh, het geen tijd, geen tijd begrijp ik, maar het is, misschien is het. Is het Ontleend aan het dus Maar geen grenzen ja. ook. We hebben gezelligheid kent ook geen grenzen. Het is dus geen uitdrukking, maar... Ja. <laughs> we hebben ja. Gezelligheid... Dus als je gezelligheid beleeft, moet je ook... En wat betekent, wat is, uh, wat is het afgeleden van wat we hebben geleerd? Elke vorm van gezelligheid mag wel. Alles mag. Alleen als... Maar alles bedoel ik in... Natuurlijk in bepaalde proporties, maar dan wat goed is. Maar altijd, zelfs als je elke ge ge gezelligheid, welke gezelligheid dan ook, maar moet wel de bepaalde grenzen, dus bepaalde vre vrees moet zijn. Welke vrees? Heb ik iemand, uh, vrees? Moet ik iemand vrezen? Moet ik daar zitten zo uh, met gekneepte billen? Ja, zeg ik. Ja, zo zegt men dat zo. Nee. Is it, is it. Moet ik dan, moet ik dan, see, ja, precies. Moet ik dan zitten, moet wat ik dan op een feestje, wat moet ik dan zitten daar. Het uh, is gezelligheid. Moet ik dan zitten, met, met twee, met twee tongen praten. En, en, en, wie, wie weet wat dat. Uh. <laughs> I, ja, ik moet wel, ik moet wel, zie je dat. Ik moet wel op wat, wat waarvoor, ja. Ja, zie je. Nee, maar wat moet ik dan, waar moet, waar, waar moet ik dan voor vrezen, als ik op, op, op als het een gewel, gezelligheid, eindeloze gezelligheid, waar moet ik dan voor, voor waken? Ik bedoel, niet waken, maar op de achtergrond. oké, okay, maar dan, wat, wat moet ik wel, als je dat zegt, kort, wat, wat moet ik, wat moet ik, wat moet ik dat... Wat moet er gebeuren? Moet ik, waar moet ik dan voor opletten? Want als het gezelligheid is. Je moet opletten op één ding. We hebben net gezegd. De, het probleem is de verstrooiing. De verstrooiing van je you know, energie. Mm -hmm. Dus jij ja, kan als je zit op een feestje. Of wat danst. Of wat dan ook. Als je voelt dat het leidt tot jouw verstrooiing, moet je niet laten verstrooien. Hoe heb je dat? Dus als je voelt dat het te druk is, dan zit het aan jou, ligt het aan jou. Als je, niet, als je het niet aan kan, ga weg. Als je zegt nee, ik kan, het wel, ik kan het wel aan, dan kan je dan zitten bijvoorbeeld daar en probeer al die krachten weer terugbrengen. Hoe kan dat? Want iedereen. Doet gek, iedereen danser, en jij niet. En jij wel, jij gaat. Huh? Ja, je, je dans wel mee, maar je blijft bij. Je. Precies, nee, precies. Ja, jij hoeft niet aan anderen te laten zien dat jij geconcentreerd bent. Nee. Waarom? Jij moet niet anderen andere beïnvloeden überhaupt. Ja, iedereen heeft zijn eigen, eigen leven. Maar jij moet van binnen zorgen dat jij niet verstrooid raakt. Dat jij op dat moment, op welke moment dan ook, dat jij. Dat jij jouw krachten, ja, dus jij jouw hart niet verpacht aan iemand of, of, of iets of iets. Dat is het enige wat jij moet doen. En dat is in alle opzichten, in elke, in elke gelegenheid moet je daarvoor zorgen. Dan zal hij alle dan zal hij niet, dan zal je de beste gelegenheden, de beste gezelligheid kan je beleven daarmee. En dat is pas gezellig. Dat alle krachten weer goed zitten in jou. Het is net zoals je ingepakt goed uh, zit. En niet koud en niet warm. Het is, het is gezellig. Gezellig betekent niet koud en niet warm. Niet heet en niet warm. Betekent alle krachten zitten dan in mij. En, alles <coughs> en, en, dat is dan, en op die manier dan zie ik de schepper. Dat is de schepper zien. Wanneer jouw krachten zijn niet verstrooid. En nu iemand anders misschien een vraag wil opstellen. Dat uh, is de Purim. Dat is de Purim, oké. Dat is precies hetzelfde. De Purim, dat is dan het the feest. Waarbij men uitbundig kan, is, kan vieren. En dan is het precies. En dan staat het dat men moet drinken. Tot de... Uh, moet wel drinken. Staat het niet drinken. Staat een heel ander woord daarvoor. Dat men dat vertaalt dorach of dan den vertaald als drinken. Ehm um, staat het vieren staat het uh, staat uh, het dat vieren dat betekent vieren staat het en niet drinken. Ze hebben dat vertaald dat het drinken is. Maar je moet het vieren of drinken zo so veel dat men, men, dat men dronken wordt. En dat betekent dat, dat men, zo so dat men maar de reden daarvoor is. Waarvoor moet men dan drinken dat men, dat, dat, dat men dronken wordt? Totdat to, tot tot, tot dat men geen onderscheid kan maken tussen moordigheid en Haman. Dus tot betekent, tot dat betekent, totdat men geen onderscheid voelt meer tussen de kilim van het geven die boven de, de gezegd zijn. En de kilim van de, het, het ontvangen, kilim de Kabbalah, die onder de geze zijn. Betekent dat op dat moment, drinken betekent zoveel genot hebben, dat men voelt één gadluut, dat men en boven de geze en onder de geze eh, verbonden, zijn, verbonden maakt. Dat door, door het jaar, de jaar heen bestaat altijd mordegij en en, de, en haman. Dus de kilim van het geven en de kilim van het ontvangen. En het altijd parsa is tussen hen. En op de, op de, op de purim moet de parsa als het ware, als het ware uh, opgeheven worden. Heep, maar ook dan ook dan moet het hart moet niet verspild worden. Dus ...betekent niet dat men echt moet drinken, daadwerkelijk drinken, dat men, dat men Lazarus wordt. Ik heb het ook gezien. We hebben ook meegemaakt bij, hier bij, bij een familie vroeger, een jaar of zoveel geleden. En ik was ook daarbij natuurlijk. En voor mij was het, ik dronk niet meer, maar oké, okay, als het zo gezellig is, dan... Dan was ik gelijk uh, zo... Uh, so, uh, wodka, vodka, and, uh, and wodka. En dan iedereen wodka. En we begonnen wodka schenken en alles. Met dansen, met zo, weet je wel. Met gekke dingen doen, Om um, um echt vrolijk te zijn. Maar dan is het... Dan was het iemand die was al naar buiten. Die the ging daar overgeven. En die <laughs> andere dat. En and die mensen ook weten niet zo goed te drinken. Die orthodoxen. Dus dan is het het helemaal moeilijk en Dat is absoluut niet de bedoeling, dat goed onthouden. Het is niet de bedoeling. Het is de bedoeling om uitbundig te, van te doen, uitbundig, maar het hart niet verpacht. Het is niet dubbelspel, het is niet dubbelleven, het is niet dat. Het hart altijd moet ergens bij jou, in elke gelegenheid, in alles wat je doet, moet je binnen ergens diep in je hart een plekje zijn, dat niemand kan aanraken. Dat betekent dat betekent dat tot hier goed komen, tot eenheid komen van binnen. En wat dat duurt jaren in het leren van, van, de, van de Kabbalah, dat men zo aangehecht raakt aan deze plaats. Ja, zo'n plaats dat, waar ik het over heb. Dus dat is van de Yesod zelf. Dat, dat jou niet meer loslaat. En zelfs als je fouten maakt, dan altijd weet je terug te keren daar naartoe. Het is niet introverte handeling. Het is komen tot jezelf. En niet jezelf afsluiten van buiten. Het is zo dat jij dan doet mee. Jij zit op een feestje, je doet mee. Jij helemaal voelt het mij en met iedereen samen en tegelijkertijd sta je erbij die maar diep, erg diep in jezelf in je hart, heb je een plek waarbij je, dat deze plek kijkt allemaal naar het hele feestje en weet dat dat zoals koning Salomo had gezegd beter het huis Morning house, house. How is it? Morning, morning house. De, een huis van rouw. Dat betekent, ja, een huis van rauw. Van rauw. Van rauw of van rouw? Een huis van rauw ja? mm -hmm. rau, rau, rau. hu rau is beter dan een huis van... Van waar dus de... Waar gelagen komt. Of waar de... Nee, niet terug, de, Waar, nee, een huis van rauw... Beter is dan een huis van en bruiloft. Dus waar de bruideloft wordt gehouden. Ja? He? Huh? Plezier, precies. Dat is erg goed gezegd. Dat betekent dat, dat eigenlijk beide zijn er, beide zijn, moet je affectueren in jezelf. Niet terugkeren naar dat, en niet terugkeren naar dat. Alles is leven. Wat we hebben ook geleerd, dat Hashem Iemand is een, eenzijdig om te denken dat Hashem goed is. Goed, goed, ja, goed wel. Maar wat betekent goed? Hashem is goed. Betekent dat die heeft ook djini? En kan, als het ware, een ons gevoel geven dat of die, of die ons slaat. Ja? Waarom? Wij hebben een gevoel. Wanneer beleven we het gevoel dat. Wanneer beleven we het gevoel dat. Uh, van boven als het ware ons, men slaat ons, men geeft ons klappen, men be bedeelt ons met klappen. Wanneer? Als wij onze hart verstrooien. Ja, maar we, hebben ook, we zullen ook veel we leren hier wat hij ook ons zegt. Er bestaat een sfera in in Sfera, daar waar geen licht komt. Dat is die Malchut, die Malchut. Wij hebben die Malchut, die Malchut niet, maar wij hebben de plaats. De plaats in ons van de reflectie van die Malchut, die Malchut, zoals die zal deze plaats in ons zou vullen in de tijd van de Gmartiko. Ook, we zullen de volgende keer, we zullen leren, dat Um, deze plaats is dus, deze sfera wordt niet gevuld. Blijft, blijft in duisternis tot de gmartikun. Maar wij zullen leren dat Chabakuk had wel daarin licht gekregen. Individueel. Individueel had hij wel daar licht gekregen. Maar wij, wij kunnen ons niet, ik zeg, ik zeg het, wij normaal moeten wij. Uitgaan dat er bestaat zo'n plaats in onszelf. En de hele bedoeling is om niet daar naartoe het licht proberen aan te trekken. Eigenlijk niet naar deze plaats van de malgoed, de malgoed, de, de, de zwarte gaat. Iedereen weet wat ik waar ik het over heb. Als iemand nog niet voelt dat, niet, heeft hij zichzelf niet gevoeld, wat er die zwarte gaat onder jouw gevoel, in jouw gevoel, onder jou is. Dat weet ik niet. Dus, also, ja, dus, uh, iedereen heeft het wel. Dus daarom moeten wij ons zeggen dat uh, begeven tot de tweede bodem, ja, de bovenste bodem. Dat is wat wij noemen, tot, tot de jezot van de malgoed. Tot de jezot van de malgoed, maar niet, niet naar, naar de plaats van de malgoed, de malgoed. Als wij de bodem maken, onze bodem, je van de malchut, dat is de bodem die moet altijd de altijd ons, als het ware, dat is de houvast. Ja, je zot van de Malchut uh, van ons, dus van de van de tien de sfera van ons, dat moet altijd waken. Daar moet altijd Um, uh, en als het ware een um, kaarsje branden. Wat er ook gebeurt. En dat is wat ook Koning Salomo had gezegd. Dat beter dit, ja, beter het huis van rouw dan. Want daar is alleen, daar is rouw. Daar is het huis van rouw. Dat is dan. Want daar is geen licht. Alleen bij het je zoot is wel, daar is. ...en als het ware een, een klein sch sch sch schijn van licht... ...er is... ...stap voor stap moet het meer natuurlijk komen... ...maar dat moet altijd branden. En dat is beter dan... ...hoger zichzelf bevinden... Ja, ...dan feestjes vieren... ...betekent uh, veel ontvangen... ...veel genot ontvangen... ...maar zich niet... Uh, ze houden aan de oppervlakkigheid... ...in plaats van... Uh, aan het huis van rouw, dus dat is maar goed uh, waar dus de essentie van de mens is. Dus altijd hou een beetje in de gaten waar jouw essentie is. Jammer om de krachten te verknoeien. En even nog een paar woorden om terug, nog terug te keren op wat we hebben geleerd. Praktische applicatie daarvan is. Om steeds, hoe zullen we dat steeds leren, meer en meer. Hoe die, die grote afwisseling te, bij jezelf te, ver, te bewerkstelligen. Dus hoe jezelf te brengen tot de bijna absolute dood. Omwille van het leven. Dus hoe te leren, op, je, dat is praktijk om te leren... van binnen... doodgaan. Doodgaan betekent... doodgaan van jouw wens... om te ontvangen voor jezelf. Dus niet echt doodgaan... dat... dat, dat, dat, dat de, de Torah is... Hè? is gereed, ja, de dus niet om jezelf op te blazen... of zoiets anders... Of op welke manier dan ook, begrijp je? Maar op, om te leven... want Hashem wil leven. Het is staat geschreven... Dat, het uh, is beter een levende hond, levende hond, dan een... levende hond, dan een dode leeuw. Okay, want het is... Uh, want leven, daar zit, zit alles, Hashem zit. En dus dat om te leren, dat is ook wat we gaan doen, ook zo. Het is ook een onderdeel van onze studie, is... Steeds dieper en dieper daarin te gaan om te leren dood te gaan omwille van het leven. Dat betekent dood te gaan, dood te gaan waardoor me, wij het ware leven verkregen. Eigenlijk dood te gaan in jouw in in jou, in jou egoïstische wensen ten aanzien van jezelf. Ik, ik, ik. Ik, ik, ik, ik, ik. Gaat dood, om die dood te brengen, maar dan komt een geweldige opleving. Hoe meer jij jezelf dood kan maken, dus jezelf, jouw wens om te ontvangen voor jezelf, al is het maar voor een, een, een meditatie van een kwartiertje, tien minuutjes, meer wat je wil. Dan hoe meer jij, hoe intensiever jij kan het doen ten aanzien van jezelf. Des te geweldige, de geweldigste kreeg je dan opleving, daarna gevoel van opleving uit de dood. Begrijp je dat? Dus, want hoe meer jij jezelf leeg maakt, hoe, hoe geweldig, hoe meer plaats heb je daarna om, om het licht te ontvangen. En daarna ga je de volgende keer, want het komt nu licht, het, je hebt je absoluut leeg gemaakt. Zoveel mogelijk. Absoluut betekent naar jouw vermogen. Dan ga je, het licht, ga je het licht ontvangen. Dat is ook wat men doet voor de Purim. Ja, drie dagen hadden ze niet gegeten. Ja, dus de, in de tijd van de Purim Nu eet men één dag niet. Maar wat is niet eten? Wat, het is iets anders dan gewoon niet eten uh, fysiek. Het, het, het kan voor de ene wel en de andere niet iets betekenen, maar betekent dus jezelf dood te maken en daarna ontvangen, dan komt het licht, en het licht gaat in de lege ruimte, gaat nog meer daar uh, als het ware gaatjes maken, meer uh, invreten in, in, in, in, in jouw uh, in jouw uh, kilim, kilim de Kabbalah. En dan ga je nog meer gaatjes daarin maken. Dieper maken. Terwijl het licht binnen is. En dan ga je dat licht weer, weer weghalen. Je gaat weer een, uh, een, een poosje doodgaan. En dan gaat weer. Dan gaat, jij gaat dan dood. Dieper doodgaan. Dan voor die. Voor dat. Voor de uh, vorige sessie van het doodgaan en licht ontvangen. En op die manier uh, genereer je het leven. En dat is praktisch. Het belangrijkste is dat het praktisch is. Dat is iets dat me het meetbaar is. Maar iedereen moet het voor zichzelf doen. Ik moet, jij moet het meten naar je eigen gevoel, naar je eigen waarneming. Dat is het leven, dat is wat gegeven was, dat is wat Hashem heeft gegeven aan de mens. Om zichzelf in staat te zijn door de Torah, door de leer, door de instructie, om zichzelf in staat te brengen, dus om zelfgenererend um, uh, proces steeds tot gang te brengen, van doodgaan en weer Opstanding doen tot leven, net zoals in alles wat we zien. Inademen betekent net zoals leven, ja, net betekent een leven inbrengen. Uitgaan, uitdoen, het licht uitdoen of uitademen, uitademen betekent doodgaan. Ja, kijk nou een beetje, Uit, uitademen komt CO2 ja, of weet ik wel, niet CO2, maar, oh, okay. <laughs> maar ik bedoel CO2, ik bedoel bewijzen van spreken van CO2. Maar azot, azot en dat soort dingen. Maar bij het inademen komt binnen um, zuurstof, et cetera. Dus op die manier, precies op dezelfde manier, moeten wij ook innerlijk dat doen. Doodlerend ons gaan en daarna komt een geweldig feestje.